7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft met tegenzin aan de EU om uitstel van de Brexit gevraagd. Hij wil geen uitstel, maar werd verplicht om het te vragen door een amendement dat gisteren door het parlement werd aangenomen. Daardoor werd er ook niet meer gestemd over zijn Brexit deal. Johnson heeft de uitstelbrief niet ondertekend en in twee andere brieven staat dat verder uitstel een vergissing zou zijn. In het uitgaansgebied van Deventer is vanochtend om half zes een auto ingereden op een terras. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. Hoeveel precies is niet bekend. Maar twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Of het om een ongeluk of een bewuste actie gaat is niet duidelijk. De bestuurder is er na de aanrijding vandoor gegaan in de auto. In een zalencentrum in Lol in Gelderland heeft een uitstaande brand gewoed. Vanwege de rook zijn acht huizen in de buurt ontruimd. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar een café ernaast. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar die hebben zich niet verspreid. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie in Limburg waarschuwt voor een nepbericht over een mogelijke aanslag in Heerlen. Het nepbericht lijkt op een bericht van RTL Nieuws... waarin staat dat er op zaterdagavond een aanslag wordt verwacht... en dat de politie klaarstaat om de dader te pakken. Het nepnieuws werd volgens de politie verspreid via Snapchat... een app die vooral populair is onder jongeren. De Belgische dj's Dimitri Vegas en Like Mike zijn uitgeroepen tot de populairste dj's van de wereld. De afgelopen drie jaar stond de Nederlander Martin Garrix bovenaan. Hij werd dit jaar tweede. De top 100 van populairste dj's wereldwijd werd vannacht onthuld tijdens het Amsterdam Dance Event. Het weer is bewolkt en vanuit het zuidoosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 12 tot 14 graden.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 Get me through it. Feelings can't explain BOW! bye